3 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De politie in Zeeland heeft een 21-jarige man uit Vlissingen opgepakt. Hij wordt in verband gebracht met de schietpartij in Vlissingen... waarbij afgelopen dag een 26-jarige man ernstig gewond is geraakt. Het incident speelde zich af op een parkeerplaats bij een bioscoop. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verziekte bedrijfscultuur... en er wordt geld verspild... Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken. Het personeel heeft vooral kritiek op COA-bestuursvoorzitter Noorten Al-Bayrak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. In een reactie schrijft Al-Bayrak dat ze zich niet in de situatie herkent. Minister Leers heeft laten weten dat hij komende dag een gesprek heeft met de Raad van Toezicht van het COA. De politie heeft een vijfde verdachte opgepakt voor het supportersgeweld gisteren bij het Feyenoordstadion. Hij was herkend van camerabeelden. Volgens Korpschef Pauw is het terecht dat agenten gisteren hun pistool trokken. Ze werden aangevallen door idioten die ook nog eens gewapend waren met een ijzeren staaf, zegt hij. In de Libische stad Beni Walid zouden 17 buitenlanders zijn gearresteerd, onder wie Fransen en Britten. De claim komt van een woordvoerder van kolonel Gaddafi op de Syrische tv-zender Aray TV. Zo gaan om een groep technische experts, bestaande uit 13 Fransen, 2 Britten, iemand uit Qatar en iemand uit Azië. Benivalit is een van de laatste steden in Libië... waar Gaddafi een sterke aanhang heeft. Zaterdag claimde AraI TV dat Gaddafi-aanhangers... NAVO-militairen hadden opgepakt. Maar de NAVO heeft ontkend dat dat is gebeurd. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan heeft voor het eerst een interview gegeven... over de verkrachtingszaak waarin hij verwikkeld is geweest. Hij zei dat, het, dat hij het een morele fout vindt... dat hij seks heeft gehad met het kamermeisje in New York. Hij benadrukte dat hij niet agressief of gewelddadig was. Het weer aan de kust kans op een enkele bui. In de rest van het land droog, maar wel kans op mist. Overdag afwisselend buien en zonnige periode. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Het nog maar gaan, het is een nacht van voederen leven. Ja, een nieuw verhaal uit de Stratofoon. U weet wel in concreto te vinden op het java en de Java-straat in Amsterdam Oost en virtueel op www.stratofoon. En het zijn verhalen van gewone mensen uit de gewone buurt. Kleine portretjes gemaakt door Katien Kabeer en Maartje Duin. En deze hier is, die we nu gaat horen, is van Maartje Duin en Matwijn. Frans en René zijn al 18 jaar samen... en ze onderhouden de mooie tuin achter Villa Amstelborg aan de Weesperzijde. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 12 kikkers. Dus ik had een tuin. En daar werd een klein vijvertje gemaakt. Uh, ja, nou, er moet er iets in. Wij helpen ze gewoon een beetje. Ja, we helpen ze wel op weg, ja. Dus als die in, in een bak zitten, die komen dus uit, die kikkertjes. Die krijgen boodjes. En dan een valt dan weg. dan moeten die eten. Nou, dan krijgen ze dus kattenbrokjes. En dat drijft gewoon bovenop het water. En dan zien ze allemaal zo heel leuk rondom aan het platterbalkje eten. Die achter die binnentuinen van het woningblok. Er zitten ook vijvers en verschillende populaties. En ik denk dat er een paar duizend hier door de buurt heen scharrelen. Ja, dat de ja. de denk ik wel. Ja. Wat ik dan doe, ik, ik haal die nesten eruit. Die kikker er al. doe ik in een grote bak. En dan... Gewoon hier dan. En dan uh, ruilen met anderen. Krijg je nieuw nieuwe bloed, krijg je nieuwe, nieuwe bloedlijnen. We hebben het dat ze helemaal van brons waren. Blinkend brons, echt Gewoon een bruine kip. En heel toevallig, dat weet je niet van tevoren. Hoe dat werkt. Echt leuk. Buiten heb je natuurlijk ook wel duiven en kraaien. En uh, Vlaamse gaaien en, en reikert. Ik hoor gewoon eten. Zij sterren, hupsen de kikkers, alle soorten en maten, ze hier rond, hebben altijd een beet. De buren, die weten buren, die, die weten het allemaal. Ja, ja. En die ene, die op nummer negen, die gooit tegenwoordig met mandarijnen naar de vijver, naar de rij. Die... Ja, daar kon die rijger, die kon eten. Ja. En hij zag dat. Ik denk ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Die eten alle kikkers wat. Het is hij met mandarijnen gegooid, met dat beesten, ja. Het durft durfde niet met stenen. Ik vind het echt gewoon leuk om ze tegen te komen. Ik vind het prettig om ze te... Ja. Te... Ja. tegen te komen. Het ja. dus je... ja. verbaast en verwondert steeds weer opnieuw als ik erin zie. En dan zeg ik altijd, dag Kiki, hallo. Dat is nog een kikkertje. De Stratofoon, deze week gemaakt door Maartje Duin en Matwijn. Tegen zes uur trouwens nog een uh, Stratofoon verhaal. En je kan ook op uh, www.stratofoon.nl... kan je al die oude verhalen nog eens naluisteren. Uh, en nu een nummer van het nieuwe album van Roosbief. Wat een originele, maar ja, toch heel toegankelijke pen... heeft die Roos Rebergen toch. Moeten u hier eens naar luisteren. Hersens heet het. Ik ben er zelf ook bij, ik heb ze niet in de hand, die essence van. Nou, hoe vind je dat? Roastbeef? Roos ik vind het. Uh, ze komt misschien. Uh, ze wil best komen. Dus ik moet er gewoon een datum prikken en dan komt ze. Ze is niet meer roodharig, ze is blond. Ik vind het een bijzonder meisje. Goed, um, Riks van Beuningen. Zelf benoemd popmuziekhistoricus... die ploegt zich wekelijks een weg door duizenden vinylsingeltjes En elke week maakt hij ons deelgenoot van de hoogtepunten... die deze ontdekkingsreis door de hitlijsten van vroeger oplevert. En Jan Emaus die praat met hem. Een hele goede maandagmorgen, Rex van Beuningen. Een hele goede maandagmorgen, meneer Emaus. Leuk je weer te zien, uh, Rex. En uh, wederom heb je een hele stapel uh, singeltjes bij je van vinyl. Uh, waar gaan we naar luisteren? Hoe was je vakantie? Uh, nou, geweldig. Ja, het is inmiddels alweer een maand geleden. Maar het was uh, ontzettend leuk. We zijn uh, met de kerf en. Uh, maar goed, dat doet er ook niet toe. Nee, nee, nee. Maar je is zo'n bruine knar, daarom daar volg ik het nog even. Ja, we hebben een hele stapel vinyl. Die liggen we veel, veel singles aan uh, dit. Vandaag. Dat, dat doet me echt... Ja, daar krijg ik een warm gevoel van in mijn borst. We gaan het hebben over de poppies. De poppies? Ja. En weet je waarom? Dat was de eerste single die rechts van Beuningen... van zijn eigen zakgeld kocht bij de lokale platenbaas. Hoe heette die winkel? Die heette uh, Krontjong. Nee, die heette Krontjong. Nee, nee, wacht even. Nee, nee, nee. Die heette geen Krontjong. Die heette Maas LP. Leuk. Ja. Leuk, hè? Uh, bestaat die meer, hè, die zaak? Nee, die is eruit. Dat is een kapper geweest, daarna een kaarsenzaak en een echelon, Maar ik weet niet wat er nu in zit, dus ik geloof ik afgebrand. Maar ik wou even kijken naar de popjes Non, non, rien a changé. Dat was zo'n groepje met jongens, je ziet ze hier op de... Ik heb de originele hoes. En dat waren iets van twintig jongetjes uit Frankrijk. En die maakten een knaller van een hit. Het was nog wel een zwaar... Het was een plaatje tegen de oorlog, de Texas tegen de oorlog. Dus ik wil even een klein stukje laten horen. Hoe vind je het? Ja, de poppies eh, in de tijd, hè. terug in de tijd. Hè. Ik ben zo benieuwd naar, naar jouw verhaal achter deze plaats. Hè. Dat zal ik je vertellen. We gaan maar gelijk to the point, zeg maar. Even zoeken. Even zoeken. Ja. Want het is een heel bijzonder... We gaan het hebben over het dwarsverband in de popmuziek. Let op. Rex gaat even een, een, een belangrijk stukje uit dit nummer uh, voor u opzoeken. Omdat ik daar een verhaal bij Ik ben uh, net zo benieuwd als ik thuis. Let op Jan Nemons. Dat volgt dat themaatje. Die basgitaar. Die basgitaar, ja. komt hij weer, hè? Hier komt hij weer. Ja, hoor je hem? Nee, hey, wat je zat erop heen. Te... Ik zeg niks. Weet je wat het is? wat dwarsverbanden, tenminste naar de, uh, de bescheiden oordeel van rechts van Beunen. Hey Hejo. Hejo? Hejo van Jimi Hendrix. Ga ja, weg. wel, ik zal het nog een keer laten horen. Let op, nou. Op. is nog een maar. Dat is Hejo. Maar nou jullie dit zegt en ik ben, en ik ben ja, dat luisterd Met ben. andere woorden, de poppies hebben gewoon de plaat van Jimmy Hendrix... gewoon keer op keer gedraaid en daar een nummer op gemaakt. Oh, ik dacht dat Hendrix hier zelf ook mee spelen. Ja, dat kan ook. Dat weet je niet. Daar wil ik van afwezen. Hij was natuurlijk ook al dood, hè, toen dit... Uh... Ja, ach ja, die was al gestorven, hè? Die was al gestikt in zijn eigen braaksel. Ja, dat gebeurt in de popmuziek, hè. Maar ik, ik, ik, zie dus, ik zie dus dwarsverbanden. Ik weet niet of jij dat ziet, maar ik zie ze wel. Eigenlijk. Ik zie ze en ik hoor ze. Bedankt, Rex. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan. Now I'll shoot my old lady Altijd uh, fijn om een excuus te hebben om uh, Jimi Hendrix weer eens te draaien. En uh, inderdaad, Rex, ik had ook een uh, aha-momentje. Dankjewel voor deze info. We gaan uh, naadloos over uh, op het mysterie van Emily... waar we ook weer uh, Jan Emos tegenkomen. Althans, in de woorden die hij geschreven heeft. En hij is weer mooi. Uh, ik zit eventjes te kijken waar ik me kan vinden. Uh. Oh ja, hier heb ik hem. U weet het. Uh, Jan heeft weer een tekst geschreven over iemand. En u moet raden uh, wie dat is. En uh, dat uh, is opgeknipt, die tekst, in drie fragmenten. Als u het na het eerste fragment uh, al weet, kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. En na het tweede nog twee. En na het laatste fragment nog eentje. En het nummer waarop u eigenlijk kunt bellen is 0800 1121. En dat is helemaal gratis. En ik zou zeggen. Kom maar op, hier komt het eerste fragment. Zijn zinnen stromen er altijd zonder hapering uit. De een naar de ander. Zelden zo'n perfecte dictie tegengekomen. De toonzetting is verzorgd tot in de kleinste details. De melodie per zin ligt vast. Altijd een toontje omlaag aan het eind. Dat versterkt het idee dat er aan zijn denken niet te tornen valt. Er wordt niet zomaar wat gezegd. Hier is lang en diepgaand over nagedacht. De blik is vastberaden en lijkt op die van een uh, radarinstallatie. Zijn ogen zwiepen continu 180 graden heen en weer. Het effect van dit alles is pure magie. Hoewel een truc, hoe perfect ook, niet het even geleven heeft. Er zit forse storing tussen hem en de ontvangers van de boodschap. 0800 1121 als u denkt te weten over wie dit gaat. En muziek nu? Nou, binnenkort komt de film De Bende van Os uit... van regisseur André van Duren. Ik heb hem nog niet gezien, de film. Maar acteur Frank, Slam, Frank Lammers die noemde het... met afstand de meest lompe film ooit gemaakt. En dat bedoelde hij positief, geloof ik. Nou goed, Jan-Willem Roy die, uh, maakt het volgende lied voor de film. En Guus Meewis en Frank die zingen mee. <middels> De tijd van ons leven de wereld in ons hand, we waren goed rauw en smerig bezig, we een duvel en zijn moer niet bang. God het dan het leven. Merg je ze weg, nergens niks om geven. Merg je weg. Soms is het beter als je iets niet weet Je moet vooruit, kijk maar niet meer zijn. Geen weg terug als je er middag in zit Je had het moeten weten, had het kunnen zien Soms is het beter als je het vergeet Als het voelde de liefde ze veilig maar die bleef vals als een kraai. Niks was hier nog heilig. En de waarheid matij. Ik heb van de wereld. Doen. Er is zoveel veranderd, weg is de roes, net als de roem. Maar we gaan hier zitten klagen, er schiet er niks mee op. Niet meer mouwen, niks meer vragen, er schiet er niks mee op.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 Soms is het beter als het vergeten. is het beter als het vergeten. Lekker toch? Uh, Jij weer Roy en de band van ons. Zo heet het uh, gezelschapje. Het hoort dus bij de film uh, De Bende van ons Binnenkort uh, in de bioscoop te genieten. Uh, aan de telefoon Mark... Goedenacht Mark. Hallo. Maar, oh, ik... ik had aan de telefoon iemand doorgegeven, maar ik denk toch iemand anders. Ja, ja, ja maar je moet nou zeggen wat je hebt doorgegeven, hè? Hé, <laughs> oh, oh, oh, oh. hey, Mark, waarom ben je nog wakker? Nou, ik sliep al half. Je sliep al half. Maar toen dacht je, ik, ik moet toch even Adeline bellen, want ik denk het te weten. Of heb je zoiets van? <hierigEN> ja, precies. Ik zit al half naar de radio te luisteren en half slapen is best lekker. Oké, okay, ja. Doe je dat vaak? Ja, regelmatig. Hey en heb je dit weekend gedaan? Iets nog iets leuks, iets ondernomen? Nou, niet echt. Een beetje ja, schaken heb ik wel gedaan. En, uh, ja, dat soort dingen. Met wie Een geschaakt? Ik heb uh, vandaag. Oké, okay. met wie heb je geschaakt? Oh, met de Vrienden Fijn. En wie heeft er gewonnen? Dat uh, was één 1, -1. Oké, okay. nou, Remise heet dat, hè. Remise. Oké, okay, nou, um, als daar verder niks te melden valt op dat front, zeg dan maar welke naam. Uh, ik heb doorgegeven Mark Rutte. Ja. En dat is niet goed. <laughs> je mag dat niet zeggen wel... wat je ook nog dacht, hoor. Als dus moet je dadelijk opnieuw bellen. <laughs> ja. Nee, nee, okay. nee. Nou goed, uh, uh, Mark Rutte, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je dat dacht. Maar helaas, pindakaas, dat is niet goed. Ik heb heel snel geafficheerd dat je aan het druk bellen. Wat zeg je? Ik zei heel snel als je en meteen bellen. Ja, ik... precies. Nou, hartstikke oh, goed. boodschappen ja, en zo. Ja, ja. Nou, uh, uh, uh, uh, ik ga gewoon het volgende fragment lezen. En als je, het, uh, als je het denkt dan wel te weten, dan bel je gewoon opnieuw. Ja? oké. Ja, oké, okay. okay, okay. okay. dag. dag. Goed, hier komt het tweede fragment. Hij ervaart dat tussen droom en daad heel wat hobbels zitten... Misschien dacht hij destijds, met mijn doorvochte optreden... en met mijn bijzondere verschijning in historisch licht... ga ik een heel eind komen. Maar de ster is aan het verbleken, in ras tempo. Hij heeft zich vastgebeten in die perfect geregisseerde optredens. Hij heeft kennelijk niks anders op zijn repertoire. Hij herhaalt en herhaalt. Maar het willen allemaal niet meer in bij de fans van Welleer... Die willen hun hoop omgezet zien worden in reële, tastbare zaken. En wat dat betreft heeft hij het tij niet mee. Helemaal niet. 0800-1121, als we het denkt te weten. En uh, ja, uh, Nederlandse band bestaat al dikke vijf jaar. Ze hebben succes in heel Europa. En ze zijn gespecialiseerd in early reggae, rocksteady en ska. En ze hebben net hun derde album uit en ze heette The Obsessions. En hier is de eerste single. Straight, straight from my heart. This feeling, make me vibrate, bounce me up. Naughty girl, naughty girl, naughty girl, naughty girl, you my work. Naughty girl, come and dance while we walk to the station where I hope the train don't come. Naughty girl, naughty girl, naughty girl, you my work. Naughty girl, when I Straight for my heart. This feeling Make me vibrate, bounce me up on. This feeling coming on straight, straight for my heart. Naughty girl, you rule my word Naughty girl, come and dance while we walk to the station Where I hope the train don't come Naughty girl, naughty girl, naughty girl You rule my word Naughty girl, when I say this, please believe me I'll make words This feeling coming out straight, straight from my heart This feeling make me vibrate, bounce me up Nettie Girl van uh, The Obsessions, Nederlands Nederlandse band. Uh, Mark, je bent natuurlijk weer heel goed. Je bent even teruggebeld. Ja. <laughs> ik denk dat ik hem echt de eerste keer al is. Echt waar? Ja. Nou, kom maar op dan. Ja, uh, Freek de jongen. En waarom denk je dat? Ja, het, het publiek wil hem niet meer. En, uh, bij die eerste dingen was het al van, ja, moeilijk met het publiek. Hij heeft zijn tijd een beetje gehaald. Weet ik wel. Ja. Alles bij elkaar uh, genomen. Ja. En jij denkt het zeker te weten, hè? Toch wel behoorlijk, ja. Ja. Mag ik even lachen? Nee, het is helemaal fout. Is het is echt fout? Ja, het is echt fout. Oh, dan moet ik ook nog lachen, want volgens was mij was hier gisteren jaar Dat ik daar voor u weet. Oh, dat het jaar was. Oh, dat het ook nog een aanleiding was, ja. Oh, ja, ook nog een week. erbij. Ja, cool. erbij. Hey, ik moet net zo lachen als jij. Oké, okay, heel goed. Hé, hey, en hoe laat moet je morgenochtend op? Uh, uurtje of negen. Oh, oké. Okay. Nou, dan... Ik leg gewoon een tijdje lekker te slapen. Oh, Gehalve dus. okay, dan... te slapen. Dus. Oh, dat is heel goed. Nou, gezellig dat je even met je, met je gesproken te hebben. En eh, nou, blijf goede hoop houden. Misschien weet je het straks, maar ik weet niet of we daar aan dat moment komen. Dag Mark! Wie zal het zeggen? Maar ik heb het niet van eerste dingen ook kunnen zeggen. Dat vind ik toch okay. wel leuk. Goed, doei! <laughs> nou. Dan heb ik aan de lijn Aat Ja. Aat niet gelijk zeggen wat je, wie je denkt dat het is hoor. Nog, nog even niet zeggen. Even... Nee. Hoe is het met aad? Heel goed. Ik ben uh, uitgerust. Ja? We hebben tot uh, gisterochtend we hebben tot half vijf gewerkt, omdat we namelijk een uh, eigen theater bezitten. Oh, waar staat dat theater? Dat staat in Delft. Oh, en hoe heet het? Het Flora Theater. Oh, en wat had je, wat had je gisteravond uh, uh, gehoord? Uh, we hadden gisteren 200, 250 Mexicaanse studenten in huis die een uh, feest wilden vieren. Oké, okay, Mexicaanse. Omdat blijkbaar Mexico uh, een bepaalde tijd bestaat. Oh, en zijn er zoveel uh, Mexicaanse studenten in Nederland? <laughs> uh, ja, in Delft zijn er een behoorlijk aantal. Echt waar? Ja, ik denk dat er nog wel meer mensen zijn. Dus Wat grappig. Nederland is natuurlijk uh, wel klein, maar 250 studenten is niet uh, echt een groot aantal... Nou ja, goed, allemaal uit Mexico. Ik vind het toch wel uh, behoorlijk. Maar luister eens, uh, uh, Aad, uh, wat staat er nog meer bijvoorbeeld in jouw theatertje? Uh, ja, tot, we hebben natuurlijk uh, eigenlijk van alles nog. We hebben huwelijksfeesten, we hebben afspiede We hebben dus hard uh, tot de popronde, we hebben jazz. Uh, we hebben tot af en toe komen er uh, kinderen van een groep acht. die komen het een stukje doen. Oh, ja. Oh, ja, jij... we doen eigenlijk van alles en nog wat. Ja, ja, ja, ja. Het, is een, het is een oud gebouw uit 1896, dus dat hebben we dus uh, opgeknapt. En uh, ja, het uh, gaat nu goed de laatste tijd. Ja, nou hartstikke fijn. Dus, uh, dus daar, daar kan je van bestaan, van, uh, van het geven van die feesten daar. Ja, ja dat kan. Ja. Uh, dan moet je vooral niet al te veel toneelstukken doen, want daar loop je namelijk op leven. Oh. oh. Ja, dat, daar, daar moet je namelijk enorme aantallen mensen voor hebben. Ja. En uh, ja, zeg maar 2000 mensen om een, om een goed stuk eigenlijk te kunnen betalen. Als je niet gesubsidieerd wordt. Ja, hè? Ja, Wij ja. worden dus niet gesubsidieerd. Nee, nee. Nou goed, dus dan, dan weet je het klappen van de zweep in de, in de vrije markt. Dat is, uh, dat is best zwaar, dat is hard werken. Dus uh, jij hebt vanochtend lekker uitgeslapen? Nee, nee, nee, nee. Oh nee? We zijn gelijk naar de kerk gegaan. Oh. Ja, ik ben ook nog zo'n uh, lief. Oh, ja. grappig. Nou, dit is de Caro. Welkom. Ja. <laughs> nou, hey Aat, uh, ik, ik, uh, ik ga jou uh, verraden dat, uh, dat het antwoord wat je, wat je hebt uh, goed is. Maar daarom ga ik eerst eventjes uh, het laatste fragment voorlezen voor de luisteraars. Ja, ja. Is dat is toch leuk. Okay. Moet je horen. Ja. Hij zal wel opgevolgd worden door een volstrekte tegenpol. Een blanke met opvattingen die nog stammen uit het begintijdperk van dat federale land. Opvattingen die gegrondvest zijn op ieder voor zich en op geen geregel van bovenaf. Hij gaat met andere woorden misschien wel een hele frange oogst meemaken van zijn inspanningen. Hij startte op een vloedgolf van sympathie en geloof. En die vloedgolf is verstild. Hij bedient zich nog steeds van dezelfde stijlmiddelen als bij zijn vliegende start. Maar de magie lijkt weg te zijn... Tijd heeft hij nodig. Veel tijd. En of hij die krijgt, is zeer de vraag. Nou, Volgens mij is het nu wel duidelijk. Ja, zeg jij het maar. Ja, ik dacht dat president Barack Obama was. Ja, absoluut. Helemaal goed. Ja, dat is wel... Ja, het, het kon ook bijna niet anders, hè? Want, nee, dat ja, is wat... uh, vanaf, vanaf het eerste moment duidelijk. Het, uh, hij doet ook altijd alles precies hetzelfde. Dus uh, als dat nog niemand opgevallen is, dan uh, verbaast dat me. Ja. Nee, maar hij zal ook, ook weinig kunnen veranderen, weet je wel. Je denkt, oh, wauw, ja. een nieuwe soort. Maar dat gaat gewoon helemaal niet. Het is, uh, nou, okay. nou, ik hoop in ieder geval dat hij dat niet wordt opgevolgd... door een uh, volstrekte tegenpol, maar dat hij... Uh... Nee, het lijkt me ook geen uh, goede zaak. Nee, dat is heel jammer. Maar zo. het wordt natuurlijk wel tijd dat er echt uh, iets gedaan wordt. Ja. Ja. Dus misschien dus dus de zakken. tweede termijn. Precies. Nou, laten we hopen. Let's hope zo. So. Uh, Aad, blijf aan de lijn. Je krijgt maar liefst twee knijpkatten opgestuurd. Uh, Thomas ja. uh, of Vincent, ik weet niet. wie, Gaat even jouw adres noteren en dan, uh, uh, dan worden ze opgestuurd. Ja? Oké. Okay, Hé, hey, fijne nacht nog, hè? Ja. Doeg. Uh, weet u waar ik deze zomer veel naar heb geluisterd? In de auto? Dat is... Uh, Bon Iver of Bon Iver. Ik zei steeds Bon Iver, maar het komt van Goeie Winter. He, iets wat de Canadese Eskimo's uit uh, elkaar wensen. Bon Iver. Nou goed. Ze komen naar Nederland, 26 oktober in Tivoli. En het is potverdorie al helemaal uitverkocht. I was Ja, voor, uh... ja, ik vind het lekker. Ik weet nog steeds niet hoe je het nou uitspreekt. Boniver of Boniver? Thomas? Wat? Boniver. Boniver. Oké, okay, nou goed. Dan uh, zal ik dat nooit meer fout zeggen nu. Uh, dan uh, wil ik een plaatje draaien voor uh, een, een van mijn luisteraars... die uh, aan het herstellen is van een flinke ingreep. En het is natuurlijk voor iedereen die herstellende is. En uh, ze zei, uh, draai maar iets van Ramses. Vorige week ook al gedaan, hè. En uh, dus ga ik nu ook doen. Maar ik vind het zo lief. Deze luisteraar die heeft zo goed opgelet. Nou, er is nog iemand geweest. Ik heb in juli gezegd dat uh, uh, het uur wat er dadelijk aankomt... Hè, het uur tussen vier en vijf. Dat het de duizendste uur is van de Nacht van het Goede Leven. Dat ik, die ik gemaakt heb. Nou, dat is toch leuk. En ik kreeg van haar een fantastische kaart. Bloemen die je geen water hoeft te geven. Voor je duizendste uitzending heb ik iets dat echt bij je past. Nou, dat vind ik ontzettend lief. Dus, voor haar draaien we nu. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankeling naar zekerheid.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 we zullen doen gaan. tot dat we samen zijn. We zullen doorgaan. gaan, telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Nacht in elkaar, we zullen door, we zullen. Doen. Zijn. We zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn. Je hebt het er even uitgeschreeuwd, die Ramses. Hè? Het lijkt me heerlijk om te doen. En het is ook zo, hè? we zullen doorgaan. En Jenny ook. En, uh, uh, wat wou ik zeggen? Uh, uh, nou, dan ben je het toch helemaal kwijt? Ja, nee, nee, nee, nou, ik wou iets anders zeggen. Maar we gaan een, een, nog een plaatje draaien van de regas. Mijn grote vrienden, die ook binnenkort weer te gast zijn. Hè? Begin oktober, 3 oktober geloof ik. Maar uh, ze hebben een leuke plaat gemaakt voor Sinterklaas. En uh, er zitten drie eigen nummers op. En die vind ik alle drie er sterk. Vorige week hadden we wel uh, adios uh, Sinterklaas. Maar uh, we gaan nu naar uh, de zware zakluister uh. De allerzwaarste van de hele wereld is de Zuil van Sinterklaas. Het is een lastig zware zak, en daarbij klimmen op het dak. Dat is een kus, dat is een vak. De allerzwaarste van de hele wereld is de Zuil van Sinterklaas. Ja, er zijn soms van die dagen, dan is hij bijna niet te dragen. Maar ik hoor Sinterklaas nooit klaar De allerzwaarste van de hele wijde wereld is de zak van Sinterklaas. Het is de zak van Sinterklaas. Het is de zak van Sinterklaas. Het is de zak van Sinterklaas. De allerzwaarste van de hele wijde wereld is de zak van Sinterklaas. De allerlangste van de hele wereld is de baard van Sinterklaas. De, de Sint is altijd heel erg stip, maar laat ze even hip. Ik heb mijn baard nog niet geknipt. De allerlangste van de hele wereld is de baard van Sinterklaas. Zolang lange baard, dat is vet cool. Oh nee, zo'n hele kale boel is voor de Sint een nagevoel de allerlaagste van de hele -were wereld is de baard van Sinterklaas ja, is... het is de baard van Sinterklaas het is de baard van Sinterklaas het is de baard van Sinterklaas de allerlaagste van de hele -were wereld is de baard van Sinterklaas de allermooiste van de hele -were wereld is de stad van Sinterklaas Nee, van de lengte gaat niks af. Je kan goed steunen met zo'n staf. Zo'n gave krul, die maakt het af. De allermooiste van de hele wereld is de staf van Sinterklaas. Ja, er zijn staven kocht en krachtig. Maar sinds de staf is werkelijk prachtig. Ik geloof gemaakt in 1080. Dus ja. De allermooiste van de hele wereld is de staf van Sinterklaas. Het is de stad van Sinterklaas, het is de stad van Sinterklaas, het is de stad van Sinterklaas. De allermooiste van de hele wijde wereld is de stad van Sinterklaas. Het allerdikste van de hele wijde wereld is het boek van Sinterklaas. Het was gaat een holle bolle en ook stijfig opgezwollen, maar het is echt zo zonder dolle. Het allerdingste van de hele wijde wereld is het boek van Sinterklaas. Nee, geen boek telt er van namen, de hele wereld komt er samen. Ik zeg over, uit en amen. Het allerdingste van de hele wijde wereld is het boek van Sinterklaas. Het is het boek van Sinterklaas. Het is het boek van Sinterklaas. Het is het boek van Sinterklaas. Het allerdingste van de hele wijde wereld is het boek van Sinterklaas. <hijen> nou, daar word je toch vrolijk van. Uh, van de Studium Generale van de Universiteit van Utrecht... en de NRC Academie en Home Academy... is hier professor Dr. Maarten van Rossum over populisme. Hier is het begin van hoofdstuk 3. Meer historische achtergronden... Ik had eigenlijk behandeld het probleem dat de enorme successen... van de eerste dertig jaar na de oorlog... vertaald in die reusachtige economische groei, niet alleen in Nederland... maar in heel West-Europa, eigenlijk in de hele Westerse wereld... hoe die voor een hele reeks van problemen hebben gezorgd... in de jaren 70 en 80, Over allerlei onzekerheden op tal van terreinen. En nou moeten we het erover hebben dat eigenlijk... Het beleidsconcept van die eerste dertig jaar... dat raakte dus in de jaren zeventig in de problemen. En in de jaren zeventig moest men dus eigenlijk... een nieuw beleidsconcept ontwikkelen. He, omdat dat beleidsconcept van de gouden jaren... dat die macro-economische Keynesiaanse manipulatie... die prominente aanwezigheid van de overheid in het maatschappelijk verkeer... dat was tenslotte uitgelopen op de problemen die ik heel kort geschetst had. En nu was eigenlijk het idee, je ziet dat langzaam ontstaan in de jaren 70... dat het helemaal anders aangepakt zou moeten worden. Dat we eigenlijk economisch gezien het misschien aanvankelijk wel goed hadden gedaan... maar geleidelijk aan op de verkeerde weg waren geraakt. En het idee was nu dat de overheid eigenlijk afstand zou moeten doen... van zijn prominente positie, dat de overheid zou moeten terugtreden. Dat de overheid eigenlijk niet zorgde voor oplossingen... maar dat de overheid eigenlijk een deel van die grote problemen was. En daarom dus eigenlijk een minder prominente rol zou moeten spelen. Een terugtredende overheid, dat was het idee. En die zou dan als het ware gecompenseerd worden... door de enorme mogelijkheden van de markt. Want de markt zou in onze samenleving... in allereerst plaats natuurlijk op economisch gebied... de markt zou een veel prominentere rol moeten spelen. Want was het idee, de markt is als allocatiemechaniek veel geschikter dan de overheid dat ooit zou kunnen zijn. Die overheid dat wordt op allerlei manieren verstoord. Maar de markt, dat was nu het idee... de markt lost alle allocatieproblemen op een ideale wijze op. Dat was het idee. Dus, ja, nogmaals, in eerste instantie gold dat alleen voor de economie. Maar we zullen zien dat geleidelijk aan de marktideologie... verwerkt tot een soort van marktfundamentalisme. En tenslotte moest ook de... De bejaardenzorg vermarkt worden en de thuiszorg moest vermarkt worden. Overal moest een markt van worden gemaakt. Zo'n buitengewone markt dat ik nu in de Frans Haalstraat in Utrecht... vijf verschillende postbestellers heb... die allemaal een verschillend deeltje van de post bij mij komen bezorgen. Eén ervan bezorgt één poststuk met een autootje. En nu ben ik op zichzelf een enorm goedgelovig mens... maar niemand maakt mij wijs dat dat efficiënter is... dan wat we eerst hadden en... Nou ja. Dat zijn al die brave ambtelijke postbestellers die nu zullen worden ontslagen. Maar misschien kunnen die dan weer in de thuiszorg gaan werken. 17 seconden om de billen van een bejaarde mevrouw te was. Kortom, een terugtredende overheid en een markt... die een veel prominentere rol zou moeten spelen in het sturen van de economie. we het maar zo noemen. Keynes had ook afgedaan die macro-economische manipulatie had niet voldoende gewerkt. Die had geleid, dacht men, tot die enorme inflatie... die in de jaren zeventig steeds verder versnelde. Die inflatie had ook weer natuurlijk ingrijpende maatschappelijke effecten. Want u weet, inflatie is hartstikke fijn voor iedereen die schulden heeft... maar is veel minder prettig voor iedereen die bijvoorbeeld spaarcentjes heeft. Daarvoor is het een aanzienlijk nadeel. Maar de snelle... Inflatie was een nog veel groter nadeel. En we zullen zien dat dat leidt tot de eerste populistische impulsen in West-Europa. Sterke inflatie leidt tot een autonome verhoging van de inkomstenbelasting. Zonder dat u eigenlijk meer geld gaat verdienen. Inflatoor lijkt, lijkt heel wat. Maar in feite gaat u relatief bij een progressief inkomstenbelastingtarief... Gaat u steeds meer belasting betalen. En zo zie je dat in tal van landen doet zich in de jaren zeventig de zogenaamde belastingrevolte voor. Dat we zeggen, grote delen van de middenklasse concluderen... ja zeg, we zijn male, pietje niet, we hebben geen zin... om zulke grote bedragen aan de belasting af te dragen. En nogmaals, dat zal leiden tot de eerste populistische impulsen. Maar ook waar dat niet het geval was... zie je wel aspecten van die belastingopstand... En die belastingopstand is mede de oorzaak van het veranderende politieke landschap van de late jaren 70 en de vroege jaren 80. U kunt bij ons denken aan Hans Wiegel, die eigenlijk meesurft op dat verschijnsel. En je zou, Wiegel hoewel die helemaal binnen het raam van het bestaande parlementaire systeem bleef opereren... is Wiegelijk in Nederland de woordvoerder van die middenklasse. Zeg, van, ja, zeg maar, het, is nu wel, het begint nu wel heel erg ernstig te worden, dat idee. U kunt ook denken aan de fameuze Proposition 13 in de staat Californië... in de Verenigde Staten, waarbij per referendum aan de bevolking werd gevraagd... vindt u niet dat de onroerend goedbelasting fors verlaagd moet worden... U voelt het al aankomen. De kans dat de kiezers dan zeggen... nou, daar voelen we heel weinig voor. Misschien, misschien is zelfs een kleine verhoging op zijn plaats. Ja, het probleem was dat met die oorhorende zaakbelasting... die daar betaald werd... daar werd eigenlijk allerlei overheidsdiensten mee gefinancierd. En dat is een van de aspecten van de belastinggevolte... en de daaropvolgende belastingverlagingen dat we ons eigenlijk, of althans de modale kiezer... je hebt verstandige mensen die dat meteen zien aankomen... maar de modale kiezer, sorry dat ik het zeggen moet... maar u behoort daar natuurlijk niet toe... is zelden te beschouwen als een verstandig mens. Als we het heel kort moeten samenvatten... de ontwikkeling van de afgelopen kwart eeuw... dan vindt de modale kiezer, of het nu een Amerikaanse kiezer is... of een Nederlandse kiezer, die vindt dat de overheid... sneller, efficiënter moet voldoen aan alle wensen die hij heeft... en bovendien moet dat tegen een mindere... Belastingopbrengst, Dat is het idee eigenlijk. Maar ja, als u daar even over nadenkt... zult u zien dat dat bijzonder lastig is. En dat bleek nu ook bijzonder lastig te zijn. Want onder andere de brandweer werd in Californië gefinancierd... uit de onroerende zaakbelasting. Maar ja, die was significant verlaagd. Dus op heel veel plaatsen was een deel van de brandweerauto's die was afgestoten... Met als gevolg dat dat hele vervelende consequentie... Ja, dan had je bestaalde wel een stuk minder onroerende zaakbelasting. Maar je huis stond in een fik, je belt op, maar je staat in een fik. Ja, sorry meneer, maar u betaalt zoveel minder belasting... dat we onze brandweerauto hebben waar in Canada verhuurd is. We kunnen jammer genoeg niet komen blussen. Dit is een wat simpel voorbeeld... maar dat heeft zich in de praktijk in Californië voorgedaan. Maar we zullen zien dat zich dat eigenlijk laat uitbreiden tot tal van terreinen. Maar die belastingrevolte is een wezenlijke zaak in deze jaren. In de late jaren zeventig en in de vroege jaren tachtig. En u weet, in Amerika is het helemaal niet meer overgegaan, de belastingrevolte. Dat is eigenlijk een deel geworden van het collectief bewustzijn... met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Een ander deel natuurlijk van dat nieuwe wensenpakket van dat nieuwe beleidsconcept... was dat de verzorgingstaat wel enorme was gaan vertonen... en dat het zaak was om die verzorgingstaat ingrijpend te saneren. Om de meest merkwaardige verschijnselen die daarmee samenhingen... om daar iets aan te doen. Dat hele pakket eigenlijk, een terugtredende overheid... een verzorgingsstaat die gesaneerd moest worden... een markt die een veel prominentere rol moest spelen... het idee van systematische belastingverlaging... dat hele pakket komt beleidsmatig aan de macht in 1979. Eerst in Engeland met Margaret Thatcher... die niemand wist eh, niet waar de onnozelheden van het neoliberalisme... zo krachtdadig te verwoorden als Lady Thatcher die nog eens de fantastische zin heeft uitgesproken... There is no such thing as society, there are only individuals. Ja, dat moet u even in zich laten zinken. Hoe dom dit is. <lacht> dit is van een stupiditeit die eigenlijk alleen bij mijn weten voorkomt... bij mensen die extreme ideologische opvattingen hebben... Want voordat u denkt dat ik nou ga discrimineren tegen neoliberalen of liberalen... extreme opvattingen leiden altijd tot waanzinnige opvattingen. Of dat nu ter rechterzijde is, of dat dat nu ter linkerzijde is... dat maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. En u weet, een jaar later werd in de Verenigde Staten... haar latere goede vriend Ronald Reagan tot president gekozen. Die in feite ook zei... Die is eigenlijk de eerste formuleerder van het idee... de overheid is geen oplossing, de overheid is het probleem zelf. We moeten iets aan die overheid in feite doen. En zo ontstaat eigenlijk een nieuwe beleidsconsensus in het Westen. Die na mijn dacht ook extra noodzakelijk was... omdat de economieën van de westerse landen in de ruimste zin van het woord... eigenlijk vanaf de late jaren zeventig en zeker ook in de vroege jaren tachtig in zeer ernstige structurele problemen raakte. Je zou kunnen spreken, zeker in een land als Engeland... van een soort de-industrialisatieproces... waarbij grote industrieën in feite niet langer in staat waren... om ter plekke concurrerend voor de wereldmarkt te leveren. En dat maakte natuurlijk dat de werkloosheid zeer scherp opliep... dat er grote maatschappelijke en politieke onzekerheid ontstond... De overheden worstelden eigenlijk overal met reusachtige begrotingsproblemen, het tekorten. Want de uitgaven van de overheid die waren sterk gestegen. En de inkomsten waren natuurlijk als gevolg van die structurele crisis gedaald. En tegelijkertijd begon ook in deze jaren op te vallen... wat we later zijn gaan noemen de mondialisering. Ja, men noemt het altijd de globalisering. Maar als u daar even over nadenkt, zult u zien dat dat een anglicisme is... En dat wij Nederlanders moeten spreken van mondialisering. Want wat gebeurt er ook in 1979? Eigenlijk in allerlei opzichten een soort breukjaar. Je zou kunnen zeggen, de periode 79, 89 is een soort...